Keep repeating to yourself. It's only a movie. Only a movie. Only a movie. Only a movie. Welkom bij de It's Only a Movie podcast. Vandaag op een heel andere locatie. Niet in een rokerige huiskamer, maar waar zitten we? We zijn in Oberhausen bij de Weekend of Hell. Ja, het is gisteren begonnen. We zijn uh, gistermiddag aangekomen. En uh, nou, Wat is je, je eerste impressie in vergelijking met vorig jaar? André, zou ik het jou vragen? Ja, dat is iets, uh, iets kleiner dan vorig jaar. We hebben nog steeds genoeg geld uitgegeven. Ja, dat hebben we ook gedaan, genoeg geld uitgegeven. Alleen uh, aan John Carpenter zijn we... Voor een fotoshoot en een handtekening zijn we iets van 115 euro kwijtgeraakt. Uh, ja, ja, Ja? ja, ik, ja. <laughs> <laughs> dat, dat heb ik allemaal niet. Fotoshoot, maar, maar ik vond het. Natuurlijk. Ik was slim. Ja. Ho hoewel het een beetje lopend bandwerk uh, was, ben ik wel heel erg blij dat ik een, uh, een foto. Op de foto sta met John Carpenter en uh, een handtekening erbij. En gisteren hebben we dus, uh, zijn we naar het optreden geweest van John Carpenter. En uh, ik, ik vond het geweldig. Jullie? Jazeker. Uh, uh, nou, ik was bijna niet meegegaan omdat ik uh, eigenlijk niet uh, voldoende centjes uh, zou hebben. Uh, nou moet je keuzes maken. Maar het is godzijdank gelukt. Ik heb even een paar uh, kerels achter het centraal station uh, uh, de tijd van hun leven moeten geven. Maar het is gelukt. Ik uh, ben naar het concept geweest. Het concept is heel erg tof. Het uh, duurde maar een uur en een kwartier, maar het was helemaal waard. Uh, ik vond de handtekeningen sessie, ik ben blij dat ik zijn handtekening heb. Ik ben blij dat ik echt gewoon 45 centimeter van de hem af, uh, af heb gestaan. Maar het was wel heel erg blopend handwerk. En dat ben ik niet zo heel erg gewend uh, eerlijk gezegd. Nee, want maar we het kan je... misschien ook wel. We, we, ja, interesse is natuurlijk heel groot. Maar we hebben hier een paar andere acteurs en actrices gesproken. En dat viel me zeer mee. Ik vond uh, bijvoorbeeld Ad Adrienne Bourbeau vond ik zeer toegankelijk heel makkelijk om een praatje mee te maken. Brof, Zeker, right? We hebben ook helemaal niet in de rij hoeven staan. Uh, waar hebben we nog meer de aantekening van? Uh, Jeffrey Combs was uh, ja, heel professioneel, om het uh, samen yeah. te stellen. En je nieuwe beste vriend, hè? Je niet huh? beste vriend Jason Lively. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Uh, hoe heet hij? Jason Lively, ja. Yeah. Het is de jochie van uh, Night of the Creeps. Hij speelt ook in National Lampoon's Christmas Vacation. Nee, European Vacation. Dat was, was een heel schattig jochie vroeger. Ja. Het is nu een groot viespeuk. Ja, het is een beetje een uh, soort van doophead figuur. Ja, de uh, tijd is niet goed voor hem geweest. Dat is wel duidelijk. En hij zat ook wel echt een beetje verlegen om, uh, om uh, aandacht. Um, <laughs> ja, goed, als ik nu ook naar hem kijk, dan zie ik hem ook weer... Oh jee, dat komt hij. Daar <laughs> komt hij. Hij sprong, uh, hij sprong dan, ook gelijk uh, op uh, Natasja Hensters. Ja, ja, die maar, kwam ja, de hoek om nog precies. en hoppakee. gelijk uh, hoppa, even een, uh, even een uh, selfie maken met uh, Natasja. Yeah. Maar uh, ja, goed, het... Uh, uh, uh, nee, maar voor de rest... De, weet je, er zitten hier echt 6 acteurs van 31, de nieuwe Rob Zombie film. Mm. Uh, er is bijna geen aandacht voor. Daar schrik ik wel van. Eigenlijk had ik, dat wel, had ik dat niet verwacht. Yeah. Ik dacht wel van uh, 31, ik heb hem ook nog niet gezien. Ik denk dat bijna niemand nog uh, hier... Uh, dus ik kan het me ergens wel voorstellen, maar je bent met zes acteurs en er komt bijna niemand kijken. Dat vind ik wel jammer. Ja, ik zie er inderdaad heel weinig mensen. op ja. En die Richard Blake, of Blake. Ja, dat is toch best wel een... Ja, nou, een hele, hele prominente kop heeft hij. Als je hem hebt gezien, dan weet je wel van, van wie ik het heb. Ja. Uh, maar dat valt een beetje tegen. Waar uh, ik moet zeggen voor de rest, ja het is inderdaad iets kleiner van opzet. Uh, we missen eigenlijk één klein halletje. Er uh, zat vorig jaar niet super veel bijzonders in, moet ik wel zeggen. Maar nu uh, is de aandacht echt gewoon 80% op de DVD Blu-ray markt. Ik wil graag toch iets meer zien dan dat. Uh, ik zie heel veel t-shirts ook. Hele leuke t-shirts, dat wel. Uh, niet de hele tijd dezelfde, dat is fijn, maar toch, ja, ja je, je, je, misschien zijn we gewoon verwend, weet je wel, want eigenlijk, we komen hier natuurlijk voor de, voor de acteurs, en die acteurs die zijn gewoon top, ik bedoel, we hebben fucking John Carpenter gezien, ja. de, de laatste grote, echte horror-regisseur-legende. Uh, uh, ja. uh, het is voor mij een beetje een droom die is uitgekomen, het is ook echt uh, by far de grootste filmfiguur die ik ooit heb gezien. Het is een beetje rap gegaan, inderdaad, een beetje lopend bandwerk. Maar dat optreden van gisteren vond ik wel heel erg goed. John Kroutper had er ook, het wel heel erg veel zin. Ja. Hij stond echt, uh, het was maar een uur en een kwartier, maar dat deed hij vol, wel vol enthousiasme. Ja. En ik. ik uh, ja, de projectie ook, bij elk uh, nummer zag ik, uh, werd de uh, scènes uit de uh, desbetreffende film geprojecteerd op het scherm. En dat, dat maakte wel. een... Fantastisch effect soms hoor. Ik bedoel, als je, als je de Halloween theme hoort met beelden van, van Michael Myers op de achtergrond en John Carpenter die dat live voor je, voor je, voor je smooth staat te spelen, dat, dat doet echt wel iets met je. Zeker als je zo'n grote fan bent als ik. Ik ben echt ontzettend blij dat ik John Carpenter heb gezien. Wat is jouw visie erop, André? Wat betekent John in je voor jou? <laughs> Johnny ja, uh, was toch wel, wel het had, het had, het nog beetje, Ik was sceptisch over het idee van. Uh, het proces van John Carpenter, vind ik het wel leuk. Een paar paar is het toch wel een hele ervaring. Ja. En dan hebben we het al even met Tom Atkins. Ja, we ja we... dat moet ik nog nog over hebben. Ik bedoel, we hebben, over, we hebben het wel over Jason Lively, maar die zit naast de legende Tom Atkins. Ja. En het is dus wel een leuk, uh, een leuk verzameling John Carpenter figuren die we hier hebben. Adrian Barbeau zit naast uh, Natasha Henstrich, die natuurlijk een, een, uh, de hoofdrol heeft in Castle of Mars, in John Carpenter. Daarnaast zit Tom Atkins, grote cult legende uit Night of the Creeps en Halloween 3. En daarnaast nou ja, Jason Lively, oké. Okay. om hem gezien te hebben. Ja, uh, Barbo. Uh, James Ramore heb ik heel even kort uh, gezien. Mac Foster. Uh, Mac Foster. Mac Foster. Mac Foster, Foster, Foster, Foster ja. Ivo Lena uit Masters of the Universe. En Day En natuurlijk. De vrouw met uh, misschien wel de mooiste ooggaat, uh, uit is het, ja. de jaren 80. Ja, uh, En de overheid zijn nog te doen. De ogen wel, ja. Voor de rest is het een beetje zo'n. Uh, sorry dat ik het zeg, dames, maar een beetje een opgedroogde pruim. Ja, het, uh, het, uh, ja, uh. De tijd is niet goed voor haar geweest ook. Nee. Uh, dat, dat is heel erg frappant. In, in tegenstelling tot een Barbot, die vind ik nog heel leuk uh, schatje. Dat ja. is echt een schatje. Als die glimlacht, zie je ja. het. Daar heb ik echt een mooi praatje mee echt, kunnen maken. Want uh, ja. Ze blijkt zes weken lang in Amsterdam gewoond te hebben, omdat ze uh, een rol had in, uh, in Pippin. Het speelde in Carré, heeft ze zes weken gedaan, dat geweldig, maar gebruiken. Nee, nee. Nou, dat is wel grappig. En uh, Voor de rest zijn er hier, uh, gewoon, weet je, je hebt de eerste, de, de eerste dame die eraan gaat in uh, de, de Friday the 14 film. Ja, heel leuk. Uh, ik ben de naam uh, even vergeten. Uh, Robby maar... naam Robby? Met... Ro Robbie? Robbie Morgan. Robbie Morgan, oké. Okay. Nou, dat heb ik altijd al geweten, maar nee. Uh, <laughs> het, het, het, het... Dat soort acteurs zijn ook gewoon heel erg tof. Jij hebt nog van de Jason, Jason Freddy? Ja, Kent Keuzinger. Ja. En. Harvey uh, Stevens. Ja, Harvey Stevens. Harvey Stevens. Omen. Ja, Jochie en uit de omen, de omen inderdaad. VGN. Ook wel leuk. Is onherkenbaar trouwens. Ja, die is gegroeid. Die is behoorlijk gegroeid. <laughs> ja. ja. En, uh, en jij gaat ook voor uh, Tommy Flanagan, hè? Jazeker, soms Tommy Flanagan. Ja. ja. Ben ben een fan van Ja. Ik heb helemaal niks met Sanse van maar het zijn wel gewilde acteurs hier. Ja. Ja, voor de rest, ja, er is ook heel veel presentatie voor heel veel nieuwe Duitse films, met name. Ja. Uh, Duitsers die uh, poepen er elk jaar echt wel een paar, uh, paar genrefilms eruit. Uh, met name voor de eigen markt eigenlijk wel. Uh, ik ken ze allemaal niet. Uh, en ik vind het wel interessant dat ze ook gewoon leuk en groot gepresenteerd worden. Dat... De, de, je hebt het over de distributeurs? 84 distrib films, 8 films? Nee, ik heb het uh... ook over de, de, de nieuwe films die in de bioscoop uh, oh, okay. Okay, okay. Uh, Daar kan, uh, kan Nederland eigenlijk nog wel een puntje uit uh, van schuiven Ja, Weet je wel? puntje het, aanzuigen. Even aanzuigen. opzuigen. <laughs> ja. Uh, ja, ik puntje ga even lekker, ja. <laughs> lekker puntjes opzuigen. <laughs> het het, het maakt er nou man. Het is gewoon... Uh, <laughs> het is een puntje, ik heb er een zuiger. Ja, uh, precies. Het, uh, <laughs> Na, na dit weekend wil ik het woord zuigen echt gewoon uh, drie maanden niet meer horen. Uh, dat, uh, ja, een te veel van uh, het is een beetje smerig. Wat zien we hier meer? We, we, we hebben nu wat een wat mooi overzicht mee. over de, de main hall waar de, waar de acteurs allemaal zitten. Ja. Wat zien we meer? We zien uh, een cover, cover artist. Ja, ja uh, Gray ja, ja. natuurlijk. De, de, de man die verantwoordelijk is voor de mooiste koffers van uh, de Arrow uh, DVD en uh, Blu-ray uh, films. Uh, die zit daar weer zoals vorig jaar een hele. Uh, een aardige leuke kerel waar je het niet over politiek moet hebben. Uh, <laughs> voor de rest een hele aardige leuke kerel. Wel bijna die... een klein mens, hij, hij is wel klein. Hij is wel is, klein. Hij is, ja, ik, uh... vergeeft hem. Nee, hem vergeef ik het. Oh, okay. Maar het, uh, die, die Dwerg van Furdy uh, One? Nee, die niet. Nee, hij is Ik weet nog ja. steeds niet waar hij zit. Hij zit uh, er, nee, niet dat, nee, uh, maar. Uh, hij zit tussen al die andere ja, uh, glazen. Ja, je, niet je ziet natuurlijk. hem nu niet, hij zit waarschijnlijk op twee kratjes. <laughs> uh, nou, verder zien we hier heel veel stands met t-shirtjes en zo, dat is allemaal wel Ja, leuk, maar, dit is uh, de, wat minder. Uh, de, de Brit met uh, de making of uh, boeken over America Wild ja, oh, in Londen. Ja, oh principe. O. De goed Ja, ja, ja, ja. Heel leuke boeken ook, met name. Ja. Ja, je vindt er veel uh, exclusieve items die, uh, die zie je hier allemaal verza verzameld. En het, uh, ik, zie, ik, ik heb een paar inderdaad hele leuke boeken gezien, uh, originele uh, art, uh, de schilderijen en zo. Dat is de een beter geslagen dan de ander. En dan ik dan de, zou ze niet allemaal maken. Ook. En dan de, de, die poppetjes van Vincent Price. Uh, Vincent Price wil. Uh, van... Nee nee nee van, van uh, Friday Night. Van Friday Night. Ja. Ja. ja hoe heet die nou? Uh, yeah, uh, Roddy, Roddy McDowell. Ja nee maar hoe? was zijn uh, personage. Ja, precies. Ja. Wat is een beetje weer. Lekker kut. Ja, het is een uh, combinatie van. Uh, iets met van Vincent, de Vincent. Ja. Nee. Dus. Uh, een combinatie van Vincent Price en, uh, en uh, Cushing. Peter Cushing. Toch? Ja, Vincent? Wat? Nee, ik, ja. nee, ik weet het niet. We gaan het ja. even checken. Het is maar What 5 I mean. euro. 5 ja, euro. Ik bedoel, het is uh, binnen Poep en de boep een schet heb je het uitgegeven. Dat is Dat is het, het erge aan deze, aan deze hele beurs. Je geeft zo makkelijk geld uit. Ja, maar dat had grotendeels wel met carpenter te maken natuurlijk. Uh, nu wel. Ja. We, hebben, we hebben flink in de rij moeten staan, ik ben dan de enige die een fotoshoot met hem heeft gedaan. Dat was echt lopende bandwerk. En er wordt naar je geschreeuwd door de medewerkers van Weekend van geen handen schudden. En uh, ja, dan sta je zo in een line-up alsof je de slachtbank uh, ingewerkt wordt. Maar goed, het is ergens goed voor. Ik heb John Carpenter kunnen zien. Dat die kans zullen we niet veel vaker krijgen, denk ik, hier in Europa. Niet meer, denk ik. Niet, nee, niet meer. Ja, nee. Dit is, was echt gewoon de, de eerste en laatste keer, denk ik, ja. dat we hem ooit, uh, ooit, ooit uh, zien. Maar het, Wel opvallend dat hij er toch wel zin in heeft. Ondanks de drukte en uh, het optreden was raar genoeg niet uitverkocht. Dus ja. Vind ik heel raar. Ik weet niet, nou, dat, ik weet niet maar de, de, weet je, daar kun je ook gewoon... Een... Ik denk ook dat, dat, het, dat uh, je ziet hier tegenwoordig heel erg weinig soundtracks. Platen bijvoorbeeld ook heel erg weinig. Er zijn natuurlijk John Carpenter fans, die zijn er ook absoluut. Maar meer denk ik misschien voor de films in plaats van voor de muziek. Ik ja. denk dat dat een beetje een ander. Ja, hoek is. Ik vind soundtracks ook, ook ondervertegenwoordigd hier <coughs> op de uh, Dat vind ik echt heel jammer, ik ben zelf een verzamelaar van vinyl soundtracks. Er is dus niks van te zien. Er is één, één verkoper met een hoop CD's. Nou, ja, daar blijft het een beetje bij. Ja. Je zou toch denken dat met een gast als John Carpenter dat daar wat meer aandacht aan gegeven zou worden. Maar ja. helaas. Er is geen enkele verkoper van platen. Van, nee. van soundtrackplaten, weet je wel, de prachtige mooie Devils uitgaves. Zie je hier niet vertegenwoordigd. Ja, heel is sowieso heel weinig is. Ja, maar is dat dan denk je omdat het gewoon, de Duitsers gewoon een andere visie kijken hebben? Op? Een andere smaak hebben, misschien. Want ik, bedoel, ik snap ook wel, want ja, je zaken. ziet hier heel veel van zombies en je ziet ook de. de, de god, hoe heet die, die, die, die trash, al kun die smaken. Uh, Wie? De, de Duitsers. Jurk Moedgerij ja, nee, ja, de, de, uh, de ja, nou, Nee, romantiek en zo. Ja, maar precies dat, daar is heel veel aandacht voor. Ja. Uh, daarbuiten zie je weinig andere dingen. Dat is hoofdzakelijk. Uh, de Britten hebben er heel erg mee dat als je iets uh, importeren met een belasting. Ja, dus maar toch. De, uh, ja, maar daar zou je toch wel iets op, op hebben moeten vinden, denk ik. Op een ja. of andere manier. Het is een, uh, het is een, een, een, een gat in de markt, denk ik, als je die worden. Ja, ik eh, heb contact gehad met EGO's over en die raam wel even vreden over. Dus, ja. ja, precies. Want het, uh, ja. kijk, qua distributeurs van, uh, van Blu-rays en DVDs. Uh, er is veel, er is hier heel veel. Met name gewoon van de kleinere uitgeverijen. Gewoon hier in Duitsland, in Oostenrijk en in, uh, in Zwitserland. Ja, dan heb je van die, van die leuke hardboxen en zo. heel onhandig om op te. Het ziet er leuk uit, maar ik persoonlijk zou ik ze niet kopen omdat ze onhandig zijn om op te bergen. En ik twijfel zeer over de, over de, over de beltkwaliteit. Ik heb twee Blu-rays gekocht van een 84 film: dus, uh, uh, Demon Knight en Bordello Blood. Je zien hoe dat eruit ziet. Oh, jij hebt vorig jaar een leuke Blu-ray ja, van de Return of the Living Dead 3? Van de Return of the well, Living Dead 3. Uh, dat was een de Blu-ray. Dat was absoluut geen Blu-ray kwaliteit wat ik zag. Nee, het schijfje? Schijfje van Blu-ray? Het schijfje Blu uh, is een Blu-ray, maar, Blu maar ja, maar de, de, de, wat erop zat, dat was absoluut geen. Nee. Maar uh, toffe cover art, toffe, toffe, toffe hoesjes ook, met name. Ik ben daar toch een beetje een sucker voor. Het, uh, uh, ja, het uh, doet wel iets met de verzamelaar. Het, ja. het zijn natuurlijk unieke items voor ons in Nederland. Ik denk dat je hiermee hier doodgegooid wordt. Ja, nou kijk, zo net weet je, dan zag ik een, een, een, een Blu-ray van een film die ik nog nooit had gezien. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik weet de naam ook nu niet meer. Maar het is met die, uh, die, die chick, die uit uh, Poltergeist. Kleine. Die, uh, die, uh... Ja, die Ja, precies. Ja. En uh, er waren er maar 33 van gemaakt. Okay. 33. Ik weet niet, maar dan, weet je, dan gaat bij mij een beetje de, de, de, de, de, de verzamelaar woede, Dan denk ik van: Oh mijn god, ik moet ze even allemaal kopen. Wat mij tegenhoudt, is dat het een beetje, het ziet er een beetje cheap uit Kijk, okay, bepaalde releases van. Uh, ik neem maar een voorbeeld de Waxwork uh, uh, Records, uh, vinyl, no. Die, die, die uh, brengen die dingen ook in kleine oplagen uh, uit. Dat ziet er stukken beter uit. De productiewaarde is veel en veel hoger. Ja, sommige mediaboeken zien er ook prima uit. Het valt me trouwens op dat hoe weinig uh, haat doosjes ik hier heb gezet. Ja, Het is wel op zijn retour. Ja. Het is, het is weer op zijn retour. Ik dacht dat het juist weer uh, aan qua populariteit. Uh, ja. Uh, Vorig jaar weet je er echt mee toch? Ja. Vorig jaar uh, zagen we de ene naar de andere houten klote doosje waar, uh, waar misschien eerst een, een klein klote flesje wijn in had gezeten. Ja, ja, ja. Waar gewoon een sticker op is geplakt van hey, dit is Halloween. Ja, heel proper. cheap. Als je, als je honderd van die dingen naast elkaar hebt. We ja. je ze niet eens uit elkaar te halen. Nee. Ik vind het echt niet mooi. Precies. Ik ben blij dat ik dat mis. Ja. Maar, uh, ik weet niet, ik, Weinig Funko Pop ook. Daar ben funkel... ik persoonlijk heel blij mee. Ja, maar Als toen... er op de gemiddelde comic kwam, wordt je er echt mee doodgesmeten. Ja. ja, nou goed, ik heb, ik heb niet zo'n zo haat tegen Funko Pop. Nou, uh, je houdt uh, niet voor kleine mannetjes, maar je houdt wel voor kleine poppetjes. Ik denk dat je even gewoon je bek moet halen. Ik vind het iets heel anders. <laughs> en, uh, nee, maar qua merchandising, het, het is breed, het is heel breed. Het is ook heel specifiek, ja, ja. Eh, daarmee is het ook wel van, je moet ook maar wel wat vinden voor uh, weet je, ik ben ook aan het kijken voor leuke, weet je, kerst komt eraan, blablabla. Bla, bla, bla. ja, ja. Het is ook wel wat leuks kopen uh, voor iemand. Uh, ja, dat is moeilijker dan de dacht, hoor, en dat heeft gewoon echt te maken met het aanbod. Ja, het is echt 80% uh, schijfjes eigenlijk. En, uh, maar goed, ik, ik vind het nog steeds een uh, hartstikke leuk uh, festival, uh, beurs, wat is het? Uh, De locatie is fantastisch, de echt een dikke aanrader. Wat wordt er allemaal omgeroepen? Wat wordt er allemaal omgeroepen? John klappen, kan ik een uur extra te schrijven. Nog een uur extra We schrijven? Zullen jullie juist? Ja. Dankjewel. Okay. Nou, we hebben alle drie al een, een, een handbeving. Heel cool. de kans dat... Maar goed, uh, ik, vind het weer, uh, ik vind het weer een hele geslaagde versie van de Weekend of Hell. Uh, sowieso. Hoor. Ik denk dat we dit echt wel uh, erin moeten houden. Als, uh, weet je, we gaan gewoon door. We, gaan, uh, we slaan gewoon Sinterklaas over. We maken er gewoon echt het Weekend of Hell uh, ja. Weekendje van. Dat, uh, ja, dit is wel een wel. hele leuke traditie, het is niet uh, al te veel rijden voor ons. En, uh, ja. De, de, de line-up qua acteurs en zo, de, ik, ik, ik ken niet beter dan de Weekend of Het is een nee. beter dan de Amsterdam Comic Con. Het is beter dan de... Ja, de, de, voor de Ja, Bij de Amsterdam en... Comic Con is de line-up kleiner, maar wel goed. Ja. je bedoel Lance Hendrickson. Ja, Robert ja, Engeland had de, je natuurlijk. Maar als je kijkt naar wie er hebben afgezegd voor deze de Weekend de de of Oh, normaal zou hier ja. dus nog Peter Weller bij zitten. Ja. Normaal Bill zou uh, hè? Bill Moseley Bill Mosley, inderdaad, ja. van de Devil's Rejects, uh, Phil Rob En uh, hoe heet die andere dwerg? Nou, wat zijn dwerg Daniel Daniel uh, ja, is, Danielle Harris. Danielle Harris is ook leuk geweest. En de Green Queen, waar er echt elke horror nerd voor valt, maar ik ja. niet. Uh, maar goed, deze editie heb ik wel zoiets van: als, als John Carpenter was weggevallen, dan was het wel een stuk minder geweest. Nou, had ik het ook naar mijn zien gehad. Tom ja Edgert, tuurlijk Tom Atkins, ja, Adrian eh, Barbeau, Foster, Foster. En Adrian Barbo. Ja, dat maar zijn de, toch de, de, drie namen die echt wat. Echt, echt de trekpleister is wel. Ja, Natasha Henswich. Natasha Henswich is, Natascha is uh, loopt behoorlijk goed. Uh, Mijn vrouw doet het ook behoorlijk goed voor. Uh, ja. Voor de leeftijd. Het ziet er ontzettend uh, goed uit. Sibyl Denning zit er ook wel. Sibyl Denning. Cibble Denning. Ja. Wie is Sibyl Denning, uh, Wie is Sibyl Denning? Echt Nee, leg eens even uit wie dat is. Sibyl Denning is ah. een uh, blonde vrouw met dikke titel. Ja, precies. <laughs> ziet er ook ja, nog steeds leuk uit. De ja, ja, ja. Onder een dikke laag make-up. dat wel. Dikke laag make-up en ook gewoon een pruik. Ik zag daar trouwens een hal met allemaal tafels en stoelen. Is dat waar de Dinner with the Stars wordt gehouden? Volgens mij wel. Nee? het nee, in een uh, Oh, Oké, okay. ja. dat was dus ook mogelijk, het Dinner with the Stars kaartje. Dan zit je aan tafel met uh, acteurs en uh, regisseurs. Ik zelf voelde niet zelf voor om te, te gaan lopen om worst te gaan eten met uh, John Carpenter naast me. Ik weet niet hoor. Uh, nee, John Carpenter oh, als... zou ik het doen, maar die was er niet bij. <laughs> als ik uh, mijn bokworst uh, mag delen met uh, John Carpenter, dan <laughs> er komt voor mij ook een droom uit die, uh, die ik al heel erg lang heb. Ik denk al sinds mijn achtste. Ja, nee, oh. Je worstje. Dat is goed. Dus, nou ja, het is uh, drie dagen. Vrijdag zijn we niet bij geweest. Nee, wat is het nou vrijdag? Want uh, uh, ja, wat, is, vrijdag, het, wat nou, is er vrijdag nou? Het is vrijdag na nou zo'n vrijdag van, van, uh, van de zaterdag en zondag. Volgens mij niet, hè? Vrijdag is er volgens mij gewoon bijgekleurd als ze er toch waren. Maar... Ja, ja he, een half dagje. Leuk voor de collectie Ja, want uh, het is pas vanaf 4 euro ja. op de vrijdag. Ja. Dus het, het, kan niet, uh, het kan niet zijn wat het nu is. Nee. Uh, ik vond het gisteren nog redelijk rustig, maar het is vandaag wel, uh, wel wat drukker weer. Ja, het werd verschillend. Ja. Maar goed, Weekend het wel, zeker een aanrader als je, als je horrorfan bent en uh, elk jaar weer... Uh... Ja, weekend of wel! Weekend wel! wel! Ik ben nog heel onder indruk van John Carver. Yeah. Ja, jongen. Jongen, jongen, jongen. Jonge, jonge, jonge. We hebben gewoon John Carpenter gezien, hè? Echt. Het, uh, Ricardo heeft een uh, onderbroek moeten wisselen in de afloop. Okay. Dat hebben we live kunnen zien op het Hotelkamer. Ja, precies. Ja. Het was verschrikkelijk. Cat okay. that details later. Dat yeah, yeah. uh, nee, is wat uh, uh, Jeffrey Combs heeft uh, gezet die op uh, Reanimator Pass. Ja, dat hebben ja, we al gezet, jongen. Ja, ja, hij is de eerste keer. Ja. Heel Helemaal Helemaal leuk. Ja. Maar goed, uh, ja, dat was het voor ons een beetje. Een klein verslagje van uh, van de Weekend of Owl in, uh, in Oberhausen. Zeer geslaagd. Twee uh, fantastische dagen gehad. We gaan nog even proberen iemand te spreken. Bij de ingang staat een Nederlandse meneer met collectibles uit Elm Street films. Een meneer die we eigenlijk al vaker hebben gezien bij Cons. Ik zag hem ook bij de Amsterdam Comic Con. En, uh, man, man, man, wat heeft hij een mooi spul? Ja. Blijkt lijkt helemaal geen Engelsman te zijn, wat ik altijd had gedacht. Hij is gewoon een Nederlander en hij woont in Dordrecht. Yeah. Uh, die wil ik eigenlijk wel afspreken. spreken. Hij ja, heeft veel screen-used uh, props uit de Elm Street, -fonds, waaronder de, de, de telefoons. Ik ben echt zeer benieuwd waar hij dat gemaakt ja. heeft. Hoe hij eraan is gekomen, et cetera, et cetera. Dus uh, wie weet, uh, later meer. We zijn weer terug en waar staan je bij? Uh, wat is het je naam? Uh, mijn naam is Jan Bart. We uh, hebben verzameld props uit de fiets. Uh, Om de, de ja. dat is wel het grootste aandeel van de collectie, gebruiken dat nog wel. Dat is uw uh, de de verzameling plaats. ja. Dat zon. Nee, het is hele collectie. Ja. Ja. Ja. Ik zie echt hier geweldig uit. Ik zie bijvoorbeeld de telefoon uit deel uh, 1. Ik zie een marionet van, van deel 3. Hoe bent u hier in volgens mij Meestal door uh, aanschaf van uh, Veilingen, uh, cropstores, uh, uh, ja, bedrijven die overhandelen, uh, privébezamelaars en uh, ja, dat is Geweldig, er echt een levenswerk van gemaakt. Je hebt ook superdragen in, ik weet het niet, hè? Ja. Kettering uit de Waar ik persoonlijk echt een van ben, is de mechanische hand uit een heb je daar aan Nou, ik zou even vertellen: dat is een replica. Oh, dat is een replica. Dat klopt. Ja. Okay, welke zijn dan nou echt gebruikt? De andere vanuit de 05 5 De andere vanuit de 3. Die telefoon, is dus niet, uh... ja, die telefoon is ook niet eh die telefoon is ook geen plek daar. Uh, dus alles dat is op alle ja, dan dus zie je natuurlijk niet op, uh, op het geluid wat maar eh uh, maar zie niet bij staat de sweater, het shirt, uh, handschoen, kettingen eh uh, van wat van mosken daar zit. Dat is ook tot duidelijk de uit te vallen, hè. Ja, geweldig. Net zo erg wat zentjes gepakt eh, uh, ja. <laughs> ja, uh, eh, ja, dan. dat is te veel eigenlijk. Dat het altijd bij. Hij een op vader dat blijft wel Ja, sterk dat op vaak wordt meemaakt. meer maakt. Eh. Ja, zeker het gevoel dat wat zijn al items die u nog heel graag willen toevoegen aan de collectie? Uh, er zijn nog wat spullen uh, waarvan ik weet waar ze zijn. En, uh, maar ja, met heb sparen geblazen, dat is uh, nog even onbereikbaar. Maar u weet in de loop van de tijd. Waar moet u aan denken? Dat zijn uh, onderdelen van een hele grote uh, oostrijden uh, zeg maar, twee, drie meter hoog. Die is zijn in deel 4. Daar is het een soort Schouten die uit zijn, dat t -t ja, helemaal die uit zijn. Dus die schouten die worden door allerlei stangen, zwangen en dat soort dingen, Vier is nog ergens een die kousen. Wat het dat lijkt wel een geweldigheid. Maar heeft u dit ook echt in uw huis gedaan? Dat dan allemaal in de roodkamer. Ja, ik moet er naar blijven kijken. ga ja. je niet opbergen in het donkere? Nee, alles zelfs, zoals ik al zei, al die kringen van de roodkamer gemaakt, dat hangt allemaal in de roodkamer. Heeft u deze dingen eigenlijk te koop Nee, niet zo. Ja, dat klopt. Dus. Ik heb alleen daar heel veel aanbiedingen al van de kool-natuur te maar ja, dat is eigenlijk voor. Ja, dat soort stukjes. dat voor alles heeft een prijs, maar, nee. echt, uh, ja, echt, echt heel interessant. En, uh, wat is de volgende plan waar u uh, aanwezig bent? Uh, waar ik uitgenodigd word. Uh, ik zie het wel. Ik bedoel voorlopig geen kosten, maar eigenlijk geld. Het is eerder waar. Ik, ik, ik betaal eigenlijk geld om hier te komen. En ik verdien er eigenlijk niks Kost het geld. Maar dan, ja, we zijn er in ieder geval ook aan. Dank dat je even tijd om het uh, te Heel graag gedaan. Precies. Tot, Tot ziens. Ja, ja, ja. Hey, Nou, dat was het een, uh, voor deze keer een uh, aparte podcast. Uh, dus niet vanuit de uh, Jongens slaapkamer, maar ditmaal uh, vanuit uh, weekend helft, de Weekend of te Oberhausen. Ja. Volgende nee, twee weken zijn uh, we weer. Uh, of bij mij, of bij jou. En dan gaan we waarschijnlijk wel uh, de mijne doen, denk ik. De, de, de, ja, dan gaan we gewoon door met de Sixties. Sixties, ja, Sixties gaan we doen. Dat is goed. André, dat was je eerste podcast. Yes. Yes. yes. Niet voor de herhaling vatbaar. Voor mij wel. Maar... <laughs> <Okay>. <laughs> heb je wel eens Sixties nooit gezien eigenlijk? <laughs> uh, nee, nee. nee ja. ik ben een hebben maar ik heb nog nooit gehoord van Psycho. Nee, ben ja. je niet thuis? Nee dat, nee, nee, nee, nee, dat is toch die ene film met uh, die haaien? Ja, met die haaien. Ja. Oké. Okay. Bedankt voor het luisteren iedereen. Volgende keer weer een uh, normale podcast. en Dit was uh, It's Only a Movie. André, Ricardo en uh, Johan vanuit Bicke van de Bedankt voor het luisteren en tot ziens.